Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland krijgt vermoedelijk Friedrich Merz als nieuwe bondskanselier. Maar het is onzeker hoe zijn regering eruit gaat zien. De centrumrechtse CDU-CSU van Merz wordt met ruim 28% van de stemmen de grootste partij. Gevolgd door de radicaalrechtse AFD met 20%. Samen krijgen ze een meerderheid in de bondsdag. Maar Merz heeft samenwerking met de AFD uitgesloten. Dat betekent dat hij moet gaan samenwerken met één of twee verliezers van de verkiezingen. Zoals de SPD van de huidige bondskanselier Scholz, de Groene of de liberale FDP... als die laatste tenminste de kiesdrempel van 5% haalt. Daar lijkt het momenteel niet op. De FDP staat op 4,8% en zou daarmee uit de bondsdag verdwijnen. De radicaal linkse partij Die Linke keert terug in de bondsdag... En mogelijk maakt de nieuwe linkse pro-Russische partij BSW zijn entree. Die staat op 5%. In Schiedam is een jongen van 13 doodgestoken. De steekpartij was aan het eind van de middag in een woonwijk. De aanleiding is onduidelijk. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed. Een andere jongen van 13 is als verdachte aangehouden. Er waren vanmiddag nog twee steekpartijen in de regio. De twee anderen waren in Rotterdam. Bij één daarvan moest het slachtoffer naar het ziekenhuis. De toestand van paus Franciscus blijft kritiek, meldt het Vaticaan. Hij ligt al anderhalve week in het ziekenhuis met een dubbele longontsteking. Gisteren kreeg de 88-jarige paus een zware astmaaanval. Volgens het Vaticaan is dat vandaag niet opnieuw gebeurd... maar krijgt Franciscus nog wel extra zuurstof. Ook heeft hij last van beginnend nierfalen... al is dat probleem wel onder controle. Volgens het Vaticaan is de paus bij kennis en goed georiënteerd. Het weer... Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe, gevolgd door regen. Minima vannacht 6 tot 9 graden. Morgen wordt een grijze en natte dag bij maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, radio en internet. ZFM. Met nu jouw keuze ZFM. Zo Hans, nou kom maar weer binnen. We gaan naar de tweede uur beginnen. En uh, je luistert naar van klink tot klank. Uh, op je eigen lokale radio. Welkom nogmaals. En Hans, uh, thematisch, zoals jij denkt, is het eigenlijk altijd zo. Hè? Denk jij, uh, nu denken wij in dit programma, van klink tot klank heel thematisch, maar. Uh, nee, denk altijd nee. Nee, ik geloof niet dat ik een hokjesdenker ben. Op, nee. Uh, nee, nee, nee. Dat kan ook, denk ik niet, want je komt uit de, uit de gezondheidszorg. Dus in die zin. Ja, dat vliegt altijd alle kanten op. Hè? Ja. ja. ja. Ja, misschien uh, juist daarom dat ik voor dit programma een beetje houvast zoek door uh, dingen terug te laten komen. Ja, ja. ja. Maar uh, ja, het, het ontwikkelt zich ook, hè, dit programma, misschien weet ik het zelf nog niet eens. Het is nee. wel leuk als je een bepaald thema te pakken hebt, om daar dan passende muziek bij te vinden. Ja. Ja, dat helpt wel om er een gevarieerd en mooi programma van te maken. Ja, precies. Nou, dan de tweede, programma, de tweede uur gaat van start. is even naar mijn lijst kijken. Long John Baldry, zeg ik het goed? Ja, helemaal correct. Dat is ook iemand van de Britse blues. Maar lang niet zo bekend geworden als de eerder genoemde John Mayall uh, Long John Baldry uh, leeft al een jaar of twintig niet meer... maar heeft eigenlijk maar één hit gehad hier in Nederland in 1980. En dat is het nummer waar we, waar we zo naar gaan luisteren. En we gaan naar twee versies van dat nummer luisteren. Het is oorspronkelijk geschreven door singer-songwriter Bonnie Dobson. Dat is een dame uit Canada die inmiddels 84 is en nog springlevend is. Um, uh, maar uh, door die twee nummers achter elkaar te laten horen, uh, uh, kun je zien hoe zo'n nummer zich evolueert. Hoe dat ja. volkomen anders kan klinken. We gaan eerst luisteren naar de versie van Long John Baldry uit 1980. En daarna zal ik eventjes nog een aankondiging doen voor een uh, uitvoering daarvan door een Nederlandse band uit 1968. Maar dat vertel ik dan wel. Erin, uh... Ik wou net zeggen, wij hebben al geen piepstemmetjes, maar <laughs> dit, dit halen wij niet. <laughs> nee, nee dit, inderdaad. En dan ben ik nog wel een beetje verkouden. Dus, uh, dat, dat helpt uh, dan weer wel om er een beetje in de buurt te komen. Ja, dan uh, ga je weer octaaf lager. Uh. Maar dit is een, een bijzondere uitvoering van dit nummer. Walk me out in the morning, Dew ja. En uh, zoals ik al net zei, een nummer kan zo veranderen in de tijd. Want dit was 1980, maar werd in 1968 door de whiskers uitgebracht. Op een heel andere manier, dat gaan we zo meteen horen. Ja. Ja, de Whiskers, een Harlem's bandje opgericht door de Ivonie. Oh, de daarin, Yvonier? De Yvonier, die daarin op piano speelde, samen met Ger Dijkshoorn. Wat, dus Ivonië komt uit Haarlem? Nou, of hij uit Haarlem komt, maar hij heeft hier in ieder geval het bandje wel opgericht. Oh, dus, uh, bijzonder. En ik meen te weten dat hij, uh, toen hij uit de band is gestapt, dat hij nog wel als producer voor deze band heeft opgetreden. Uh, zijn plek op de piano werd ingenomen door Lou Kalk op de keyboards en de oorspronkelijke Ger André Janning, uh, Jan Stam en op drum Spim de Woer. Een klein Bandje uit de omgeving Haarlem. En Lou Kalk noemde ik net even, want die komt dus uit Zandvoort, is mij verteld. Oké. Okay. Dus dat is wel een leuke connectie met dit programma. Ja. En uh, ja, het is geen mega hit geweest. Maar ze hadden een paar hitjes op hun naam staan, waarvan Morning Jewel wel de grootste was. En uh, nauwelijks te vergelijken met de versie die we zojuist gehoord hebben. Nou ja, laat de luisteraar ook maar even oordelen. Ja. Oh, dat is zelfs nog uh, de plaat. Bijna uh, beatle begonnen het. Uh, ook weer met zo'n tambourijn erin. Uh, en een mevrouw waarvan we eigenlijk de naam niet meer weten. Nee, we herkenden duidelijk een uh, vrouwenstem. Maar uh, ik, ik zou niet eens weten of dat nog na te gaan is. Hè? Nee. We hebben het over 1968, dus een paar weken geleden. <laughs> en... Uh, uh, geen idee wie er van de leden van die band nog in leven zijn. Ik uh, zag pas een artikeltje op internet. Uh, een interview met Pindeboer, de drummer. Dus wellicht... Uh, oh, die leeft nog wel. Die uh, zou dan nog leven. Van de anderen weet ik het gewoon niet. Maar uh, ja, zo'n zo bandje bestaat al een paar jaar. Ik geloof dat zij maar tussen 1968 en 1972 zo'n beetje bestaan hebben. En ja, dan stopt dat. En dan gaat ja. dat de geschiedenis in. hè? Al en alles komt een Ja... En dan, dan maken we een mooi bruggetje naar de, het volgende nummer. Want er is één band in de wereld die ruim voor 1968 al was. Namelijk in 1962 traden ze voor het eerst op. Oké. Okay. En uh, ze gaan volgend jaar, of dit komende jaar, gaan ze weer op tournee. En dan hebben we het natuurlijk over de grootste rockband aller tijden, de Rolling Stones. Still Going Strong. Ze zijn er nog steeds. Net haalde ik al eventjes de LP Sticky Fingers aan. Toen we ja. het hadden over Mick Taylor en John Mayle. Nou, dat was 1971. Uh, nou, de heren hebben niet stilgezeten. Er zijn natuurlijk wel wat mutaties uh, geweest door de jaren heen, maar niet eens zo heel erg veel. Bekend is natuurlijk het verhaal van Brian Jones, die heel vroeg al overleden is op 27-jarige leeftijd. Uh, Charlie, Charlie Watts, de drummer, is pas uh, recent augustus uh, 2021 overleden, 80-jarige leeftijd. Ja, en de originele leden uh, Mick Jagger en Keith Richards, die uh, springen nog steeds rond en... Uh, ja, die jager helemaal. Die helemaal. Hè. En ik heb het wel eens vaker gezegd, ik zal het niet vervelend blijven herhalen. Maar muziek is ook om naar te kijken. Het nummer waar we naar gaan luisteren is Sweet Sounds of Heaven van de nieuwe LP van vorig jaar. Uh, uh, Hackney Diamonds. En speciaal bij de promotie van dit nummer hebben ze voor een klein publiek opgetreden. Ik denk 200 man in die zaal en... Hmm. Als ik de tijd terug kon draaien en daarbij zou kunnen zijn... dat zou ik geweldig vinden. Want die chemie tussen die gasten is geweldig. En met het publiek. Ja. En ja, we hadden net al over een zangeres. Dan ineens, uh, na een korte aankondiging van Mick Jagger... komt Lady Gaga het podium op lopen. En dan uh, gaan ze helemaal los. En dan komt er een prachtig duet uit tussen Mick Jagger en Lady Gaga. Uh, je ziet uh, andere leden van de band echt genieten en lachen om wat daar gebeurt. Mm. Nou, op een gegeven moment lijkt het nummer afgelopen... Dan stopt het even en Mick Jagger gooit zijn jasje uit en dan begint het gewoon van vooraf aan. Een magistraal nummer waar we nu naar gaan luisteren. Rolling Stones met Lady Gaga, het nummer Sweet Sounds of Heaven. Jongens, okay, nou gaan we er toch maar even in. Het is echt, uh, je krijgt, ik, ik kreeg er een beetje kippenvel van. van uh, ik heb de beelden wel gezien, maar dat zo'n, die improvisatie die erin zit. Dat ja, het dat is, dat is spel tussen die twee. Hè? Ja, en dan die, die band die dan ook het tempo omhoog gaat. Ja. Dat is natuurlijk ja. helemaal geweldig. Hè? Dat is... Dan word je als je daarbij bent. En gelukkig hebben ze het allemaal gefilmd. Uh, voor degenen die er niet bij konden zijn. Ja, en het zijn dus allemaal tachtigers. Hè. Dan zie je die, ja. uh, Ron Wood, die gitarist. Die zie je een brede smile op zijn gezicht uh, ja. kijken. En ze genieten van hun eigen spel. En uh, ja. ja, die zijn nog niet op de helft van hun carrière. Wat een rooshoos. Dan Marco Termes met De Zee, Mijn Ziel. De Zee, Mijn Ziel.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 Ik houd meer van de stad, zei ze. Dan weet je dat het met jullie nooit wat wordt. Ja, heel mooi. Dankjewel, Marco Termes. De, de Zandvoortse dichter en schrijver. En hij is alweer bezig aan een nieuw boek. En dat andere boek, ja, dat, dat hopen we ook nog eens van hem te mogen lezen. Maar hij is. Tenminste, ja, ik weet niet de laatste ontwikkelingen hoe het daarmee zit. Um, Velvet staat op mijn lijstje ja we gaan hebben we het over velvet de velvet underground, velvet underground, zo heet ja. de band waar we het over gaan hebben. Uh, met, met Nico. Ja, Nico. Ik, zou, ik ga het allemaal uitleggen. Ja. Uh, maar het thema waar we dit aan ophangen is het thema zeldzaam. Ik weet het niet of je het nog weet van de eerste uitzending. Toen ja. de LP Lou Reed met oh, ja. Machine Music ik heb hem heel kort laten horen ja, toen Ik aan, <laughs> aan te horen was. Uh, de zeldzaamheid zat hem er toen in dat die LP uit de handel is genomen. Uh, dat is bij deze LP niet zo. Het is een heel bekende LP. Uh, wie kent hem niet, zou ik bijna zeggen. Witte hoes met erop een banaan. Okay. En dat is ontworpen door Andy Warhol. En toch noem ik hem even onder het thema zeldzaam. Omdat van de eerste persingen van deze LP uh, zijn er niet zo heel veel. En dat is een gewild artikel. Dus als je op zolder nog een uh, doos met LP's hebt staan... Uh, kijk even of je de originele Velvet Underground en Nico hebt staan met die banaan. Dan, uh, ik ben in juli ben ik jarig, dus dan uh, een beetje <laughs> meteen een cadeautje voor me. Um, ja, de Velvet Underground, het is de band waar Lou Reed de zanger van was. Uh, Andy Warhol, de kunstenaar, verklaarde zich tot manager van de band. En uh, om de band een beetje op te leuken haalden ze er een fotomodel bij Nico... om ook zang uh, ten gehoor te brengen. Uh, niet iedereen was het daar mee eens. Het heeft uh, ook niet zo heel erg lang geduurd. Maar het is toch wel een bijzondere en een mooie LP. Um, Nico is eigenlijk een uh, artiestennaam voor Christa Päffgen. Ik weet niet hoe je dat moet uitspreken, maar een Duitse dame is ook uh, uh, fotomodel en filmactrice geweest. Ja. Niet oud geworden overigens. Uh, ze is een jaren 50 geworden en uh, is onder invloed uh, van haar fiets gevallen tijdens een vakantie op Ibiza en heeft dat niet overleefd. Ach, jee. Ze is, uh, uh, haar urn is bijgezet in het uh, graf van haar moeder in Berlijn. Een paar jaar geleden was ik daar. Uh, ergens in een bos. Een heel anonieme begraafplaats. Net buiten de stad. Een mm. heel groot hek eromheen. En een bordje op dat hek goed sluiten. En dat is om dat anders te zwijnen. De graven gaan openwoelen. Oh, ja. dus het is een beetje een verlaten plek. En nog wel bijzonder als je daar dan bent. En, uh, en je moet er even aan denken. Aan uh, de muziek van de eind jaren. muziek van de Velvet Underground. Uh, de LP heet ook gewoon Velvet Underground. En Nico en uh, waar we naar gaan luisteren is Sunday Morning Sunday Morning Praise the dawn in. It's just a restless feeling Did you? Geen Nico was, maar een mevrouw met een... Uh, ook die een uh, uh, motel was. Uh. Ja, ja een Duitse dame uit Berlijn. Ja. ja is ze nu oud mee geworden. Nee, helaas. Ja. Eens even kijken, we gaan naar uh, een volgende nummer. Een Nederlandse band volgens mij, hè? en ja. and the Blizzard. Cube and the Blizzard. We gaan nog één keer bluesen. Nou, oh, lekker. Hoewel ja. het nummer waar we naar gaan luisteren... straks een beetje naar jazz neigt. Maar dat uh, gaan we zo wel horen. Ja, over Cuby kunnen we eigenlijk een hele uitzending vullen. Oké. Okay. We veel op te noemen. Moeten we dat maar eens doen? Dat gaan we misschien een keertje doen. Of uh, uh, uh, even naar Grollo toe om uh, live daar wat te gaan doen. Grollo, daar waren uh, ja, Johan Derks ook wel. Ja, precies, precies. Oh. En even, even in vogelvluchten. Uit Assen afkomstige Harry Musquet, overigens al overleden in 2011, begon een bluesband met Ekel Gelling op gitaar en Herman Brood op de piano. De bekende ja. Herman Brood uit Zwolle. Herman Dijn op bas, Hans Lafayette op drums. En uh, nou ja, de bezetting zou uh, af en toe fors wisselen. Met name Herman Brood was op een gegeven moment niet meer te handhaven... wegens zijn drugsgebruik en is ja. uit de band gezet. Uh, de, de band hield een keer op te bestaan... en kwam weer terug in een andere bezetting. Maar het mooie is aan de geschiedenis van deze band... is dat Harry Musquet een boerderijtje kon lenen in het plaatsje Grollo... waar hij zelf is gaan wonen en wat hij als oefenruimte ging gebruiken. Nou, het eerste uur hadden we dat al even over. De grote John Mayle, de Britse een Britse bluesman, ja. heeft in die boerderij geloceerd. Uh, uh, een paar andere artiesten, zelfs een Amerikaanse artiest. Eddie Boyd heeft bij hem geloceerd in de Bedstey. Oh. En op dit moment is die boerderij in Grollo, dus het Quby Museum. Oh, Oké. Okay. Yeah. Het is een eindje fietsen, maar ik zou iedereen willen aanraden daar eens een keer te gaan kijken. Het hele dorpje Grollo Aden Blues. Er staan borden en beelden langs de kant. En uh, ja, het is prachtig. En uh, uh, Johan Derksen woont er ook. Johan Derksen is zelfs een tijdje uh, manager van QB en de Blizzards geweest. Uh, ja, zo meteen vertel ik nog wel eventjes iets over uh, wat er allemaal gaande is rondom dat museum. Maar eerst eventjes naar Help Me. Help me, baby. I can't do it all by myself. You gotta help me, baby. I can't do it all by myself. To find me somebody else You gotta Wash my cloth You gotta de duidelijkheid. Piano wordt hier niet door Herman Brood gespeeld, maar door Helmut van der Vecht. Uh, Herman Brood was best wel een aardige pianist, maar wat in dit nummer gehoord is, dat uh, zou hij niet gekund hebben. Mm. Wat ik nog even kwijt wilde over Kilby, twee leuke dingen. Uh, het Kilby Museum en Grollo Blues Festival... die zijn op zoek naar nieuw blues-talent. Dus die hebben een soort uh, contest uitgeroepen... als er nieuwe blues gemaakt wordt... of mensen zich op dat vlak willen begeven... dan kun je je melden. En oh ja, nu? Ja, er wordt al sinds de jaar of zes... een groot jaarlijks blues-festival gehouden in Grollo. Ooit door Johan Derksen opgestart. Hij is uit de organisatie nu, maar het blues-festival gaat wel door. En uh, ja, ze zoeken dus nieuw talent... En uh, toen ik er twee weken geleden was... vertelde een van de vrijwilligers van het museum... iets over Harry Muskee zelf. Toen hij overleed... Uh, had hij vast laten leggen dat hij graag in gerollo begraven wilde worden. Dat is toen niet gebeurd. Zijn vrouw zag dat niet zo zitten. En was bang dat er... Uh, ja, had hem liever dicht bij huis in Rolde. En uh, was bang dat uh, van zijn graf een soort bedevaarsoort gemaakt zou worden. Ja, ja, ja. Ja, dat gebeurde dus toch, maar nu in Rolde. Dat maakt zo <lacht> heel veel verschil. En uh, er, er gaan nu stemmen op om een herbegrafenis te doen. Van Harry Muske naar het pittoreske begraafplaatsje achter de kerk in uh, Grollo. Hmm. Een bezoekje aan Grollo en het Kilby museum is echt heel erg de moeite waard. Oké. Okay. Nou dan gaan we naar uh, sherbet. Sher, ik weet niet hoe het is. Ja sherbet. sherbet. Ja. Met het nummer HZ. HZ is een term uit cricket. Hmm. Um, je schrijft zelf erover dat het een flutnummertje is. Ja, is het ook. Ja. <laughs> maar onder de rubriek Healthy Pleasures, dat klinkt toch wel weer lekker. En okay. uh, Ik wil er wel een verhaaltje bij vertellen. Ja, uh, Het is de enige hit van Sherbet geweest, een Australische band. De enige hit in Nederland in 1976. Yeah. En een jaar of twee daarna werd ik discjockey in Café De Saloon in Warmond. So. En we hadden de disco boot, zoals het geloof ik heette, die was vrij hoog. Dus je kon goed over de zaak heen kijken. Uh, over de, de massa. Uh, het was een, een bruin café. Uh, maar kende geen sluitingstijd. Dus als in Noordwijk uh, alle disco's en dancings sloten. Kwamen alle uh, discogangers alsnog naar de saloon toe. Dus om een uur of twee s'nachts werd het dan hartstikke druk. Ja. En gezellig meestal. En soms ook niet. Hmm. Maar vanuit de disco tafel had ik goed overzicht over de zaak en dan begint, ontwikkel je een beetje een tweede oog daarvoor en als er dan rottigheid ontstond dan zag ik dat al vrij gauw ja. en wat ik dan deed, dan zette ik dit nummer op en dat was een signaal voor de uitsmijter Willem bij de deur en John en John, ze heetten allebei John alleen één John noemden we Pipo John en John <laughs> achter de bar van hé, er is wat gaande. En dan yes. wees ik zo stiekem van hem moet je hebben. En voordat de eindtune klonk lag die gast al buiten zonder dat hij wist dat hem overkomen was. Zo, zo. zo. Dus, en, en het kwam het wel eens voor dat je het nummer twee keer op een avond moest draaien. Is ook wel gebeurd, ja. Ja. Ja. ja. Maar voor mij is die associatie er nog steeds. Als we hem zo meteen dat, instarten, dan hoor je die zware basstoon. En dan denk ik, hé, er is wat aan de hand. We moeten ingrijpen. En oh, ja. dat lukt ook altijd. Want daar komt hij Ik kan me heel goed voorstellen dat uh, de beveiligers uh, werden gewaarschuwd uh, bij de eerste tonen van, uh, van dit liedje. Dat, is, dat wordt ook een soort tweede natuur, denk ik. Dan, uh... Ja, zo werkte het echt inderdaad. Ja, ja. We hebben het wel over lang geleden, begin tachtiger jaren toen het zo werkte. De salon bestaat helaas niet meer, okay. maar dat was wel een mooie tijd. En, uh, ja, er was af en toe rottigheid, maar we wisten daar goed mee op, uh, om te gaan op deze manier. Ja. Ja, dat ging altijd wel goed. En we hebben lekker een beetje het tempo te pakken. Dus dat houden we dan voor het volgende nummer ook maar eventjes vast. We gaan even naar 1969. De grote Tom Jones heeft veel solo gezongen. Maar ook heel veel duetten ja, gedaan. He, dat is ook heel, en, en hele wonderlijke duetten. Met mensen die, waarvan je het helemaal niet verwacht. Precies. Zoals uh, Janis Joplin. Uh, ja, dit is er zo. Bij. En ja. Janis Joplin was natuurlijk dus een hippie meisje. En ja. uh, lekker aan de drank en de drugs. En uh, Tom Jones was toch een beetje de ideale schoonzoon. Ik ja. <laughs> ja. Maar die hebben een heel swingend nummer gemaakt. Waar we zo meteen naar gaan luisteren. En de, de grap is. Uh, Tom Jones uh, is natuurlijk nog springlevend. In de tachtig inmiddels zit in de jury van British Col Talent. Of nee, de Voice geloof ik. Bits okay. uitvoering. Hmm. En dan, uh, ja, zogenaamd geïmproviseerd... gaat hij dan af en toe ineens een duetje doen met iemand. Maar ja, uh, ja, ja, ja, ja. Krachtige stem nog deze man. Hij ja. kan het nog steeds uh, geweldig. Een goede zanger. Ja, en Dennis Doblin... Uh, zij is een van de velen die uh, niet verder zijn gekomen... dan 27-jarige leeftijd. Ja. En uh, Aan het ruige leven ten onder is gegaan. Ja. Nou, net op tijd 1969 hebben ze een heerlijk zwingend nummertje uitgebracht. Raise Your Hand. En een zo al door de stem heen. Hè? Dat is, uh, god... Ja, dat is wel haar handelsmerk ook geweest. Hè? Die ja. heefste, krijzende stem. Ja, precies. ja. ja uh, en zijn weinig zuivers aan op een gegeven moment. Maar vinkt uh, al uh, de tent uit. Ja, ja dat uh. wel. Ja. Oké, okay, nou de laatste. Uh, voor de, dit tweede programma van Klink tot Klank. De Mans Band met de opera Hans. Ja, uh, als de plaats straks is afgelopen ga ik nog een paar anekdotes vertellen. Om mooi mee af te sluiten. Maar eerst even naar het nummer zelf. Ja, we hebben al Henk Poort gehoord. Had. ...en we hebben Monstera Caballé gehad. Nou, als we het over opera ja. hebben... ...dan is dat in de meest serieuze vorm. De, zo is het niet bij de Dizzymans Band. De Dizzymans Band was een pretband... ...die hele leuke muziek hebben gemaakt. Heel swingende muziek, maar altijd met een kwingslag. En ja, zanger Jacques Kloes... Uh, ...overleden in april 2015... Uh, Laat zich ook duidelijk gelden in het nummer de opera. Met een verwijzing dus naar de klassieke opera. Maar op een, een vrolijke manier. Ja. Een lekker nummer. Iedereen kent het. En heb je de Disney Mans Band in huis. Dan heb je gewoon een feestje. Mm. Ook bij dit nummer. Ongelooflijk. Die ja, maar, uithalen. Ja, we gaan nooit weten of dat nou mechanisch verlengd is of niet. Maar dat is dik ja. minuut, hè? Ja, ja, ja, ja maar we het, het, niet het was wel live. Gewoon op stage. Ja, dus dat, uh, dat, je zou zeggen, dat, dat valt om weinig mee te rommelen. Dat, dat kon hij dan blijkbaar toch, die ja. uh, Jacques Cloes. Ja, ja, ja. En, en naar aanleiding van die opera en de instrument Band wil ik toch even een anekdote vertellen uh, wat een beetje de basis gaat leggen voor de volgende uitzendingen. Oh. We gaan even naar Tessel. Ja. het geliefd de eiland Tessel. Dat was in de eind 60 en begin 70 jaren in een boerderij. De boerderij heette Sarasani. Was in de zomer altijd zes, zeven weekenden achter elkaar. Popbandjes die daar optraden. Dat was op boerderij. Dat was op boerderij. Dan oh, denk je, je gaat over ja. cirkastent hebben. Ja, nou, de... dat uh, komt zo meteen. Oh. Let op. Want in die boerderij konden zo'n 500, 600 man uh, daar zijn. En ja. bands traden soms drie, vier weekenden na elkaar op. wat het publiek wisselde. Hè? Een ja. nieuw vakantiepubliek, allemaal hippies. Ik ben er zelf nooit bij geweest. Het is net aan mij voorbij gegaan. omdat ik er te jong voor was. We hebben het echt over 1968, 67 tot 71 ongeveer. Ja. Maar bedenk een Nederlandse band. En ze hebben allemaal in die tijd op Sarasani gestaan. Golden Earring, uh, Focus, Brainbox, Earnfire. Hebben, zijn zelfs gestart met hun live performances op Sarasani. Ja. Nou, in 2014 is besloten een Sarasani drie festival te organiseren. Waarbij al die bands van toen weer terugkwamen. Niet in de boerderij, maar in twee grote circustenten tenten oh. en terrein rondom de boerderij. In ja. de boerderij zelf was een soort museum ingericht en catering. Ja. En al die bands van toen traden weer op op Sarasani in dat driedaagse festival. uurtje in de ene tent en terwijl de boel werd opgebouwd ging de andere band oh ja. in de andere tent verder. Ja. Wie waren er niet? Uh, inderdaad, uh, Masada, Armand was er. Oh. Uh, maar om maar even op te noemen, de disney mens bent met Jacques Kloes een jaar later is hij overleden ja. Armand, anderhalf jaar later overleden ja. Hans Vermeulen heeft er ook nog op getreden een jaartje later overleden dus ik beschouw het Sarasani Festival als een van de grootste en laatste kansen om een aantal grootheden in de Nederlandse muziek gezien te hebben hele leuke anekdote op de heenreis op de boot troffen wij de kick met Dave van Raven als enige moderne act die daarop ging treden mm. en uh, Later sprak ik hem nog een keer bij toeval hoe die daarop terug zag. En hij zei, het was een geweldig festival, maar ze hebben nooit betaald. Oh, oh, oh, oh. Het is ook een beetje ten onder gegaan aan het. Uh, dat was, er is weinig geruchtbaarheid aan gegeven. Dus het was onvoldoende publiek. Het ja. publiek wat er was, vond het een geweldig festival. Ja. We zijn er financieel niet uitgekomen. Er is een film gemaakt van dat driedaagse festival, maar die film mag niet worden uitgebracht vanwege de rechten van die bands die nooit oh, gehad ja, hebben ja, gezien. Ja, ja, ja, hij is alleen een besloten kring, is die een paar weken geleden vertoond in een uh, bioscoopzaaltje in Doetinchem. Uh, mm. Prachtige film, zie je al die beelden weer terug. Jij hebt het gezien. Uh, ja, ik ben speciaal naar Doetinchem gegaan om die film te bekijken. Ja, Bertje Hering, zanger van, uh, uh, nou ben ik de naam even kwijt op was daar ook en heeft ook op uh, Texel opgetreden. Ja. Ik wil niet zeggen dat er helemaal geen beelden meer voor het grote publiek beschikbaar zijn. Want Dirk Oudendag is een Texelaar en die heeft ongeveer uh, 14 filmpjes van een kwartier op YouTube staan. Als je googelt op YouTube uh, Sarasani Dirk Oudendag dan krijg je een prachtig Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5